12 uur. De Radio 1 Show. Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Tot 1 uur nog. Zelfs gedragsproblemen staan soms in leerlingendossiers. Wat doet dat met de privacy van opgroeiende kinderen? Zometeen een debat. En waar kijkt Dione de Graaf naar uit vandaag? Dat en meer zometeen Nu eerst het nieuws met Lieselot Thomas. Bij de ambulancediensten is veel mis, zegt Abfacabo FNV. De grootste problemen zitten volgens de vakbond bij de meldkamers. Er zou niet duidelijk zijn wat voor soort ambulance er naar een onge ongeluk moet worden gestuurd. De inzet van de klassieke ambulances neemt af. Daar komen motorambulances voor in de plaats. Die worden naar een ongeval gestuurd om een eerste beoordeling of een eerste behandeling te starten. Uh, als het nodig is, uh, dan pas wordt een ambulance uh, ingeroepen. En dat geeft een oponthoud van een aantal minuten wat niet de kwaliteit van ambulancezorg ten goede komt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg erkent dat er problemen zijn in de meldkamers. Bij de brand gisteren in het centrum van Amsterdam... zijn mogelijk meer slachtoffers gevallen dan gedacht. Gisteren brandde een historisch pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal helemaal af. Daarbij kwam een nog onbekende man om het leven. Het pand staat door de brand op instorten. Vanmorgen vroeg is begonnen met het slopen van een deel van de gevel... zodat de Amsterdamse politie veilig onderzoek kan doen. De zanger Alexander Curly is op 65-jarige leeftijd overleden. In 1972 scoorde hij een nummer 1 hit met I'll Never Drink Again. In 1975 herhaalde hij die prestatie met het nummer Guus, kom naar huis. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens maken vreten en het hooi van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een ring. Dit kan toch zo niet, door, maar Guus, wat is er aan de hand? Zijn laatste notering in de hitlijsten was in 1981 met het nummer Hollanders. Alexander Curlie, die eigenlijk Harm Bremer heette, overleed vorige week aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij is dit weekend in besloten kring begraven. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft een archief met 2000 geluiden online gezet. Sinds vandaag zijn de geluiden van bijvoorbeeld de zee, een typmachine en een raceauto op het circuit van Zandvoort te beluisteren. Het project heet Het Geluid van Nederland en is bedoeld om de collectie van veelal verdwenen geluiden duurzaam te bewaren. Mensen kunnen zelf geluiden toevoegen, zodat het archief zich steeds verder uitbreidt. De geluiden die door beeld en geluid beschikbaar zijn gesteld komen uit een archief dat is opgebouwd tussen 1950 en 1995. De Nederlandse jeugdfilm Cowboy heeft een Europese filmprijs gewonnen... de Young Audience Award van de Europe European Film Academy. Dat is een verkiezing onder kinderen van 10 tot 13 jaar in zes landen. De andere twee genomineerden waren Bluebird uit België en Sister... een productie uit Frankrijk en Zwitserland. Cowboy van regisseur Boudewijn Kolen gaat over een jongen... die een vogel vindt en mee naar huis neemt. De film viel eerder in de prijzen op het Internationaal Filmfestival in Berlijn.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 Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een auto in brand. Bij knooppunten Hocht kan het verkeer richting Antwerpen omrijden via Breda over de A58 en de A16. Dan de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Epe, 3 kilometer. Dit heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstok is daar dicht. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen het knooppunt Ewijk en Wiegen, 3 kilometer door een ongeluk. Het verkeer richting Nijmegen-Venlo kan beter omrijden via Den Bos en Wiegen over de A50 en de A320. En dan de N57, outdoorberichting richting Middelburg. Tussen Middelburg, Noord en Dampoort is de weg nog steeds dicht in verband met water op de weg. Het verkeer kan omrijden via de U31. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Waarom zou Hofhoorneman-bankiers u een gratis aandeel willen schenken? Alleen maar omdat u 5000 euro inlegt op een Hoorneman beleggingsrekening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 Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Te gast dit uur zijn advocaten Katinka Slump... en CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier. Welkom, beiden. Dank u. We gaan zo met u praten over de privacy van kinderen... en of die wel genoeg beschermd is. Maar eerst even mevrouw Ferrier, nu nog CDA-Kamerlid. Ja. Maar wat kan u toch bewegen om dat prachtige beroep vaarwel te zetten? Uh, wat mij beweegt is dat de politiek... En de democratie gebaat is bij vernieuwing en verfrissing. En na tien jaar maak ik plek voor iemand die de dingen weer op een nieuwe en andere manier gaat doen. Niet minder goed, maar anders. En dat is heel goed voor de democratie en voor de politiek. En Katinka Slumpus is de gast. U bent advocaten en werpt zich op voor de ouders van kinderen... die zich door scholen benadeeld voelen. Is dat uw specialisatie of bent u er toevallig in gerold? Nee, dat is een specialisatie. Ik was advocaat bij een gewoon advocatenkantoor. En ik kwam erachter dat uh, de besturen eigenlijk veel meer uh, toegang hadden... tot rechtsadvies, juridisch advies, onderwijs. En vandaar dat ik ervoor heb gekozen om voor een nieuwe stichting te werken... met een ideële doelstelling, het uh, behoud van het recht op onderwijs. En daarom betekent dat dat ik dus optreed voor onderwijsvragers. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Het Europese hulppakket van 100 miljard euro aan de Spaanse banken... dat dit weekend werd beklonken... zorgde vanmorgen voor opluchting op de financiële markten. Economieredacteur Merel Stikkeloren. Hoe staat het er nu voor? Ja, het zakt wel iets terug, die plussen, maar nog altijd mooie cijfers op de borden. De belangrijkste Europese indexen staan op 1 tot 2 procent winst. In Nederland 1,3 procent in de plus. We ja, beleggers zijn blij hè, met dat, uh, dat, dat noodpakket voor uh, Spanje, want tot nu toe was eigenlijk steeds de kritiek... Europa doet te weinig en ook te laat, liet little te leed. En uh, Europa lijkt die kritiek nu ter harte te hebben genomen, want... Uh, ze storten veel meer geld in de pot voor Spanje... dan, uh, dan het Internationaal Monetair Fonds had berekend. Die zei van nou, er is 40 miljard nodig voor die banken om dat te redden. Dat is op zich natuurlijk al heel veel geld. Maar nu uh, komt Europa over de brug met 100 miljard uh, euro. En dat zie je dus duidelijk terug in de koersen vandaag. Ja. Zijn er nog specifieke aandelen die profiteren? Ja, Met name de banken die doen het erg goed... Uh, ING bijvoorbeeld zo'n 5% winst. En dat zie je ook bij uh, Europese sectorgenoten. En dat komt eigenlijk omdat uh, die koersen van die banken... die stonden steeds zwaar onder druk. Omdat die banken hebben veel geld zitten um, in, in leningen aan landen als uh, Spanje. En ja, als, uh, uh, dat, dat, Dan loop je natuurlijk uh, ja, meer risico mee als zo'n land in de gevarenzone komt. En omdat Spanje dus nu in veiliger vaarwater lijkt te komen... althans uh, klimmen die koersen van die banken dan ook weer nu op... Merel, stikke Dankjewel! It's again, oh, let's We traden nog op voor Queen Elizabeth. Ik denk niet dat ze daar heel erg blij mee was, want wat was het vals. Maar goed, van de plaat klinken ze een stuk beter: beter. Madness baggy trousers. Radio 1. Sportzomer Tweets. Wat twittert Sportminnend Nederland. Luc Ikenk is aangeschoven en twittert ons vrolijk bij. Ja, grote vraag van deze ochtend. Hebben de spelers van het Nederlands zelfs al een keer getwitterd... na die enorme nederlaag? Nou, het antwoord is ja. Rafael van der Vaart was gisteren zeven jaar getrouwd met Sylvie... en twittert gefeliciteerd Sylvie met ons jubileum. Zeven jaar getrouwd. I'm blessed to have you in my life. Ah. Hashtag love. Mooi toch? <lacht> <Whatever. lacht> Ja, Frank Rönnert de Boer die twitterde zoals je weet samen, Eén account @frankronald1970 en zij zeggen @rafvdvaart en Vaat. Congrats lovebirds, great couple you two, greetings from the twins de broer. Dan snel naar Victoria Koblenko die plaatst nog steeds veel filmpjes de laatste tijd veel van de televisie in Oekraïne. Ik ben programma, Ja, hier spreekt de coach van het Oekraïnse elftal. In beeld zie je ook zijn dochter. En die presenteert dan weer een voetbalprogramma in Oekraïne. En volgens Victoria is de coach niet zo positief over zijn dochter. Ze moet nog veel leren, zegt hij, net als haar vader. Maar goed, voor hetzelfde geld bestelt de man hier een pizza. Gisteravond werd er door veel Twitteraars met een kritisch tweet... ook gekeken naar Balotelli. In de media een enfant de van het Italiaanse team genoemd. Op Twitter noemen ze hem een verknipt idioot. Balotelli <laughs> speelde niet goed, of zoals ze op Twitter zei het hoogtepunt was toen hij met zijn vuist op het veld sloeg. Overigens is de algemene kennis over Super Mario niet zo goed. Veel mensen dachten dat het een Fransman was. Waar het meest over werd gesproken was een beeld van de warming-up. Ballotelli is een voetballer en geen hersenchirurg. en dat werd nog eens pijnlijk duidelijk toen hij een hersje wilde aantrekken. Wat niet lukte. Het is ook best moeilijk om een hersje aan te trekken, hoor. Ja, maar gewoon zonder hem. Oh, hij wordt boos. Deze is ook al blauw is ook al moeilijk. Blauw is ook moeilijk. Ja, dat zeker uh, iets voor zijn EQ uh, nou? hoor, want uh, dit is echt... Maar dit, dit is wel wat voor YouTube dit, denk ik. Ja, Dat is toch echt niet... Uh... Ja, een hoop gelach. Ook op Twitter kwam uiteraard op YouTube terecht... en er wordt op dit moment veel doorgetwitterd. Mensen die uh, roemen zijn IQ dat net zo hoog is als een fruitvliegje wordt gezegd. Ballotelli speelde niet zo heel goed, hij kreeg ook geel... kreeg kortsluiting in zijn hoofd toen hij vrij voor het doel stond... werd gewisseld en zijn vervanger scoorde. Prima debuut dus. Verder is het een beetje saai eigenlijk op Twitter deze ochtend. Uit pure wanhoop ben ik maar even gaan kijken wat de afgevallen spelers eigenlijk aan het doen zijn tijdens de EK-spelers die mee hadden willen gaan, maar niet mochten van de bondscoach. Demi de is via het de misschien wel de meest actieve twitteraar. Zijn Twitter is ook niet echt een Twitter, maar het Demi de Digital Magazine. Hij heeft zijn eigen voetbalpool, waar die volgens eigen zeggen stijf onderaan staat. En hij is ook net terug van vakantie en gaat vandaag weer beginnen aan een nieuw seizoen. El Jero Elia is naar de kapper geweest. Ziet er weer allemaal piekfijn uit. Foto's vind je op eljero 17 Elia. Jeffrey Bruma, die tweet via at J. een linkje door naar een interview met hem. Dat je dan weer kan lezen in het Demi de Zeeuw Digital Magazine. En Ryan Babel is ook niet echt blij. Uh, is er ook niet bij. Op zijn Twitter volgt hij het EK in nou, tweets van eigenlijk één woord. Hm, lol, true en een hele lange... True, true, true. Het Ryan Babel is zijn adres, kun je ze allemaal lezen. Uh, straks rond half vijf ongeveer. Nieuwe tweets. En ik hoop dat de voetballers weer eens een keertje gaan tweeten. Ja, Luc nog even over Balotelli. Want ja. volgens mij heeft er een jaar geleden exact hetzelfde filmpje opgestaan. Heeft hij het nou ja. gisteren weer verkeerd nee, gedaan? Nee, gisteren had hij zijn schoenen. Kon hij zijn schoenen niet aankrijgen. Daar was, had hij ook drie man bij nodig. <laughs> en daarna kwam dit filmpje natuurlijk weer naar boven. Oh, ik dacht en dat hij uh... weer hetzelfde probleem had. Maar zo erg was het nee, nou ook weer weer was het. Ik hoop dat hij zijn hesje nu wel aankreeg. Ja. Dank je wel ja.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 Vijand, veel beter komen hier dan daar bij u. Het album het heerst. Voetstuk staan van Akda en de Munuk. Vandaag organiseert de Webwereld het Nationaal Privacy-debat. Wat daar niet wordt besproken, maar hier wel, is het leerlingdossier. Scholen die moeten namelijk van al hun leerlingen een dossier bijhouden. En binnenkort moet dat ook elektronisch, zodat de informatie makkelijker kan worden overgedragen. Een bedreiging van de privacy, dat zegt jurist Katinka Slump. Zij ziet in leerlingdossiers allerlei privé-informatie die er niet in thuis hoort. CDA Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier is juist wel enthousiast over het leerlingdossier. En dat biedt volgens uh, haar broodnodige informatie ja. aan de scholen voor de kinderen. Andersom, voor de scholen, over de kinderen. Goedemiddag, het inmiddels. Ja, goedemiddag. Alle goedemiddag. Twee. Uh, mevrouw Slump, uh, u zegt dus, nou, die leerlingendossiers, uh, dat is vervelend, want u komt allemaal dingen daarin tegen die er volgens u niet in thuis horen. Ja, ik sta ouders bij al, al vele jaren en ik heb honderden dossiers gezien en dat, ja, daar, daar komt een volstrekt uh, verkeerd beeld in naar voren van kinderen. Wat, wat voor dingen komt u tegen? Ik kom informatie tegen over gedrag van een kind op school, waarvan helemaal niet vaststaat of dat kind dat gedrag ook elders vertoont. En um, ik merk dat er veel te weinig aandacht is... voor de schoolspecifieke omstandigheden... waardoor een kind zich op school mogelijk anders gedraagt dan thuis... of uh, in het voetbalteam of noem maar op. Maar bedoelt u het gedrag van een kind op school... het kind loopt te gillen door de gang? Ja, bijvoorbeeld. Dus, um, kinderen hebben maar heel weinig mogelijkheden... om een signaal af te geven als het niet goed gaat... En eigenlijk is gedrag een van de weinige signalen. Maar dat kan toch, lijkt mij, best nuttig zijn om dat in een dossier te zetten. Want het zegt iets over hoe dat kind in elkaar zit. Dat is heel nuttig als het inderdaad ook gepaard gaat met de vraag: van wat is de oorzaak van dit gedrag? En dat laatste, dat ontbreekt veelal. Um, dus de motivatie daardoor, van waarom iets zo is, die staat er niet in? Nee, die staat er niet in. En wat er vooral ontbreekt, is de vraag of de school daar misschien ook debet aan is. Die vraag is eigenlijk... Ik heb denk ik in één of twee dossiers van al die honderden ooit de vraag gezien... dat de school zich afste, de vraag stelt van... ligt het misschien aan mijn onderwijsaanbod of de zetting in de klas... waardoor dit kind dit gedrag vertoont. Ja, Dus er komt allerlei informatie die onvolledig is... of waarvan u zegt, nou ja, dat, ik zie het niet van in, dat komt in het dossier dan denk ik, ja, nou, dat geeft toch niet verder? Wat is dan nou, het probleem ja, ik ben niet daarmee? Nou, is bent het enige, hoor. Uh, de onderwijsinspectie die heeft in het onderwijsverslag hetzelfde gezegd. Die zegt van, ja, de scholen gebruiken de dossiers... eigenlijk alleen maar om te komen tot een plaatsingsadvies... en niet tot een handelingsadvies. Uh, het is dus ook niet zo dat ieder kind een, echt een groot dossier heeft. Gelukkig hebben heel veel kinderen, er staat bijna niks in. Maar uh, we weten dat die dossiers vooral belangrijk zijn voor kinderen... die extra zorg nodig hebben. En die dossiers, daar zit vaak een element in van een bewijspositie vanuit de school. Om te laten zien dat het niet aan hen lag dat het kind uh, niet functioneerde. Om vervolgens dat kind elders te kunnen plaatsen. Ja, ja, dus en de inspectie heeft daar herhaaldelijk op gewezen. Maar ja, er gebeurt niks mee. Dus er komt informatie in wat niet ten gunste van het kind is. Waardoor een andere school, want straks worden de dossiers dus elektronisch overgedragen. Waardoor een andere school kan zeggen, nou dat kind hoeven wij niet. Nou ja, niet alleen in de dossiers. Maar scholen zijn ook heel sleurig met privacy van leerlingen uh, die dossiers die worden uh, informatie van de leerling wordt naar het AMK gestuurd... wordt naar leerplichtambtenaar gestuurd. Dat is het gestuurd. meldpunt kindermishandeling, uh, Sorry, ja, al, ja, algemeen meldpunt kindermishandeling. Als een kind als ouders en scholen niet eens zijn... dan is vaak de stelling van de school dat ouders dus niet handelen... in het belang van het kind als het advies van de school niet opvolgen. Dus wij zien in heel veel conflicten met ouders het AMK opdoemen... het meldpunt kindermishandeling. En die schooldossiers die gaan daar verder weer een eigen leven leiden. En heel veel informatie van scholen wordt uh, linee naar de leerplichtambtenaar gestuurd. Ja, hier uh, ook in de studio mevrouw Katleen ja. Vri en, ja, er komen dus heel veel onvolledige dingen... en misschien niet heel erg nuttige dingen in die dossiers terecht. Daarom is het juist zo goed dat deze wet per 1 augustus ingaat. Uh, waar het om gaat, is dat er nu duidelijkheid komt... over de gegevenscategorieën. Dus waar het om gaat, welke informatie men nodig heeft... om ervoor te kunnen zorgen dat het kind goed kan doorstromen... naar een andere school... Uh, daarbij is er natuurlijk rekening gehouden met de positie van ouders. Ik vind dat mevrouw Slump hier een beeld oproept... alsof scholen maar hun gang kunnen gaan van alles in die dossiers opnemen... wat niet ter zake is. In feite is het zo dat ouders en leerlingen... in het voortgezet en beroepsonderwijs het recht hebben die dossiers in te zien en aan te passen. En in het basisonderwijs hebben ouders correctie en inzage recht, dus zij kunnen daar ook hun eigen punt bij dus maken. Dus ouders mogen hun dossier tuurlijk. van hun kind opvragen... en nee, kijken tuurlijk. of het wel klopt wat erin en staat. als zij het er niet mee eens zijn, dan moet dat opgenomen worden. Maar wat misschien wel het allerbelangrijkste verschil is... tussen de manier waarop mevrouw Slump hier tegen aankijkt... en hoe ik er tegen aankijk, is dat juist mijn ervaring is... dat, ouder, dat docenten professioneel genoeg zijn en het belang van het kind genoeg in het vizier hebben... om in dat dossier datgene op te nemen wat er ook werkelijk Toe doet. Dus, uh, maar dat is nou juist het probleem, mevrouw Slump. U zegt ja, dat is dus heel vaak niet maar zo. Maar wat komen dat betreft, niets... als ik nog even uh, verder mag, want uh, ook wat dat betreft wordt mevrouw Slump eigenlijk op haar wenken bediend, want uh, bij de behandeling van deze wet twee jaar geleden, najaar 2010, heb ik samen met mijn collega Tjelik van uh, de Partij van de Arbeid een uh, amendement ingediend waarbij wij zeggen van met name die privacygevoelige gegevens, hoe daarmee wordt Omgegaan dat moet bij de eerste evaluatie en bij alle volgende evaluaties ook, nadrukkelijk worden meegenomen. En ik ben het dus niet met mevrouw Slump eens... dat je die hele wet dicht moet timmeren met de regels... en wat wel kan en wat niet kan. Heb nou vertrouwen in dat onderwijs. Heb vertrouwen in die professionele docenten... die uitgaan van datgene wat goed is voor het kind. En natuurlijk gaan we bij de evaluatie door ons amendement... heel goed kijken hoe wordt er nu met die privacygevoelige gegevens ah. omgegaan. Mevrouw ja. Slumpen, mevrouw ja, Verjees, we hoeft het niet helemaal dicht te, de, nee. dicht te timmen wat er precies in zo'n dossier mag komen. Nou ja, weet u, het beeld van, van wat mevrouw Verjees schetst is dat er sprake is van onderwijsrecht in Nederland. Uh, voor onderwijsrecht heb je een gelijkwaardigheid van partijen nodig... en ook een gelijkwaardigheid wat informatie betreft. Ouders zijn niet welkom bij de wet bij de commissie bescherming persoonsgegevens... Ze moeten naar de klachtencommissie. En de klachtencommissie heeft geen kennis over privacy. Als wij een dossier opvragen bij Judion hebben wij daar een rechtenstudent... die daar hele dagen mee bezig is om überhaupt de dossiers te pakken te krijgen. Als ik als advocaat bij de commissie gelijke behandeling sta... dan kan het voorkomen dat die zaak al twee maanden loopt... en dat op de dag van de zitting het dossier bij mij op kantoor wordt bezorgd. Wat ik ook niet goed begrijp is waarom er in het onderwijs uitgegaan wordt van professionaliteit... terwijl in de geneeskundige behandelingsovereenkomst wel heel duidelijk staat wat er in een dossier moet. En wat de rechten zijn van iedereen. Heeft de Kamer dan minder vertrouwen in die professionaliteit van de medici vraag ik mij af. Waarom gaan we daar dan... Uh, nee hoor, mevrouw uh, Slump, want wat we juist doen is middels deze wet... Uh, die gegevenscategorieën nu eens een keertje goed rubriceren. En kijk, waar u het over hebt... Even dat voor de helderheid, zijn... wat, wat deze wet is dat straks... De, ja, het mag, de digitale de, de, daar staan inderdaad de digitale categorieën digitale. Digitaal mag worden uitgewisseld in precies, de informatie. En waar het om gaat, ja. wat daar ja. wel in mag komen, wat daar niet in mag komen... maar wat je natuurlijk niet wil, is dat weer helemaal dichttimmeren Er is ontzettend veel in beweging in de onderwerp. Maar was, komen, is daar maar... even wat op zeggen op het dichttimmeren. Ja, maar... um, um, ik, ik hoor heel vaak de creed juridisering. Ja. Ik, ik ben al bijna 30 jaar jurist en ik heb ontzettend veel moeite om die kreet in te vullen... en ik vertaal het naar onnodige regeldruk. En als ik nu bedenk in privacy... Hè, en wij weten dat voor zorgleerlingen het dossier bepalend is... om te worden toegelaten tot een school. Dat veel scholen in strijd met de wet eerst inzagen willen in het dossier... alvorens ze überhaupt een aanmelding in behandeling nemen. Dat weten wij. Wij weten ook dat er 14.000 kinderen thuis zitten... waarvan 8.000 niet eens op de school worden ingeschreven... om grond van dat dossier. En dan zegt, wordt hier gezegd, wij moeten niet dichttimmeren. Ja, maar wat, wat, wat zou nee, u willen, nou, mevrouw ik, Slump? Ik zou willen wilt u strakke regels daarvoor, wat er nee, wel niet wat in mag? wat ik gewoon wil, is dat, dat, net als in het huurrecht... En, en, er staat nu in de krant uh, de toegang tot het, lering, tot het dossier van de patiëntenverenigingen. Die eisen dat. En er staat op stapel een wet cliëntenrechten in de zorg. En die regels, die hebben tot doel om uit bestaande wetten samen te voegen tot een nieuwe wet... zodat de rechtspositie van cliënten duidelijk wordt. Ik zou van mevrouw Verje wel eens willen weten... Waar, wie nou eigenlijk ouders informeert als de commissie bescherming persoonsgegevens dat niet doet en de klachtencommissie geen informatiebron is, maar een klachtencommissie, over hun rechtspositie. Want ik, ik ja. krijg altijd dit soort verzoeken en um, we hebben zo'n zo 50 tot 70 juristen die hier verstand van hebben. Maar die zijn eigenlijk allemaal in dienst van schoolbestuur. Want de de ouders, de het het ouders weten helemaal niet dat ze vaak dat ze ieder ja. dossier mogen kijken. Het nou, is natuurlijk nee. en een taak van de, de school. En daarom is het ook zo goed ja. dat wij nu met het passend onderwijs... dit anders gaan organiseren, precies om ervoor te zorgen. Dat scholen niet kunnen zeggen, mevrouw of meneer, we hebben geen zin in uw kind. Gaat u maar verder, de school is verplicht nee, om een het plek het dossier, te zoeken. He? Ja, maar mag ik nog even mijn... mijn uh, een punt afmaken. Uh, natuurlijk moeten ouders goed geïnformeerd worden. En daar ligt een taak van de school. Maar scholen weten maar... vaak niet dat ze ouders inzagen ja, moeten nee, geven. En, en ouders weten niet dat, ze daarom, maar en maar dat is nou precies de reden. Nee, nee, nee. Want ja, ik wil graag even een dames. punt afmaken, mevrouw Slump. Uh, daarom is het juist goed dat dit nu allemaal in die wet wordt geregeld middels gegevenscategorieën dat ouders via de wet bescherming persoonsgegevens daar ook aanspraak op kunnen maken, ook moeten weten en daar ligt ook maar een taak hoe voor die mevrouw ouders Slump. Ouders moeten dat dus te Tuurlijk, weten, komen. maar daar ligt toch ook een taak voor mevrouw Slump en de vele <lacht> ouderorganisaties die hierbij betrokken zijn ja. om ouders te laten ja. weten. Je hebt ja. inzagerecht, dat je ligt hebt correctierecht. Hm. Ik vind dat ouders goed geïnformeerd moeten zijn. Even nog een ander een ander punt en ik weet, weet dat de... ouderorganisaties daar ook een hele goede rol ja, in spelen. Een tweede vraag stellen, vindt ja. u dat ook dat de school... de docent in conflict moet informeren over zijn rechtspositie? Natuurlijk. Waarom, waarom zegt, maar een docent heeft toch een AOB... en die heeft juristen en die heeft adviezen... waarom moet je bij degene met wie je een conflict hebt te raden gaan om het dossier te pakken te krijgen... waarop je je eigen standpunt... dat is mijn grote probleem bij klachtencommissies... in rechtelijke zaken. Scholen geven die dossiers niet af... als zij daarmee hun eigen graf... hebben. Wat wat, wat, Daar wat, wat zou u daaraan willen doen, mevrouw Slum? Wat moet aan gedaan worden? Nou, dus scholen zou... geven die dossiers niet af. Ouders krijgen ze niet in te zien. Wat kan aan gedaan worden? Je kunt er niets aan doen als je niets doet... aan de ongelukwaardigheid van deze twee partijen. En um, als je dus zegt van... Ouders, je, je hebt een, een, de wet beschermd persoonsgegevens... maar je mag niet naar de commissie. Ouders, je hebt een conflict met de school. Je hebt een dossier nodig om überhaupt je standpunt te onderbouwen. Maar als je het dossier niet krijgt, dan kun je naar Katinka Slump. Die heeft nog wel 2000 zaken lopen waar ze een advies kunnen brengen. En verder is er niets. Mevrouw Slump, u probleem. onderschat de kracht en het effect van de ouderorganisaties. Vanuit het CDA vinden wij het heel belangrijk dat die goed in positie zijn. Hebben we bij de wet passend onderwijs ook gedaan, en het is van belang... dat ouders en school vertrouwen in elkaar hebben... en niet vanwege incidenten alles dicht gaan timmeren... maar juist dat je ervoor zorgt dat de minimale voorwaarden er zijn... zodat scholen hun professionaliteit kunnen doen gelden... en ouders met vertrouwen... In, het, in contact maar met die wat... school kunnen treden, maar ook weten waar ze terecht kunnen goed. en welke rechten ze hebben. Wij zetten, er, ik niet ik goed Wij zetten er een, een punt achter, achter een want een we hebben geen tijd van, meer. Dat er een wetgeneeskundige behandelingsovereenkomst nodig is om die relatie met de artsen te regelen. Dat begrijp ik dan niet. Daar heeft mevrouw Van geen antwoord op? Oh, daar heb ik, daar kan daar ik gaat nog mevrouw Van u op later geven. een antwoord op geven. Mevrouw Slump, even, even buiten deze uitzending. In ieder geval, het is duidelijk dat mevrouw u heeft uh, um, vertrouwen, vertrouwen in de, in de professionaliteit van de, uh, van, de, van de docenten en mevrouw Slump. U wilt dat allemaal nog. Uh, u ziet het allemaal nog niet helemaal gebeuren en u zegt: het die is ouders mijn moeten werk. Ja, om te die zien ouders dat moeten meer gebeurt. inspraak krijgen in ieder geval en het moet beter geregeld worden, want wat er nu allemaal op onderwijs en dat krijgen ja. ze alleen met een goed dossier. En dat is mijn er, probleem. Precies, en die dossiers zijn, wat u betreft, gaan ja. veel te ver. Nou, dit lijkt me nog een mooi punt voor een nadere discussie. Dank in ieder geval voor dit moment, Kathleen Ferrier en Katinka Kuitslip. Tijd voor het nieuws van half 1, Lieselot Thomas. Dit is Radio 1. Agnes Jongerius vertrekt op 23 juni als voorzitter van de FNV. Op die dag vindt het oprichtingscongres plaats van de nieuwe vakbeweging die de FNV moet opvolgen. Jongerius had al aangegeven plaats te willen maken voor een voorzitter van die nieuwe vakbeweging. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat de meldkamers van de ambulancediensten komende tijd streng controleren. Er wordt onder andere gekeken of het aanwezige personeel voldoende is opgeleid... De inspectie reageert hiermee op de problemen... die vanmorgen door Abfacabo FNV naar buiten zijn gebracht. Volgens de vakbond is er behoorlijk wat mis met de ambulancediensten. Bij een brand in een Chinees restaurant vanochtend in Oldenzaal... is asbest vrijgekomen. Bewoners van de wijk De Essen moesten vanmorgen... hun ramen en deuren dicht houden. Om mensen te waarschuwen was het luchtalarm afgegaan. De asbest is volgens de gemeente niet in de woonwijk terechtgekomen. En de zanger Alexander Curly is op 65-jarige leeftijd overleden. In 1972 scoorde hij een nummer-1-hit met andere. Never Drink Again en in 1975 met Guus komt naar Huus. Alexander Curley, die eigenlijk Harm Bremer heette, overleed vorige week aan de gevolgen van prostaatkanker. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. U luistert inderdaad nog steeds naar de Radio 1 Sportzomer. Zo hoort u waar voetballer Ron Vlaar ooit zijn carrière begon. Eerst muziek. songwriter Duffy uit Wales met Mercy. De Italiaanse economie is met 0,8% gekrompen. Dat maakt het statistiekbureau I-Stad vanmorgen bekend. NOS-correspondent Bas Mesters in Italië, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, We wisten natuurlijk wel dat het niet zo heel goed gaat met Italië. Uh, wat zegt het statistiekbureau uh, voor verklaring voor de krimp? Ja, de belangrijkste reden is dat Italianen niks meer kopen intern. Vooral die duurzame goederen zoals wasmachines, auto's... dingen die je kunt uitstellen, dat wordt uitgesteld. In vergelijking met een jaar geleden... kopen ze voor meer dan 10% minder aan dat soort goederen. En dat voel je in Italië heel sterk. Terwijl de export op zich best nog wel... Uh, ...stand is dit het probleem... ...dat in Italianen gewoon op hun geld zijn gaan zitten. Ja. Dit week weekend werd natuurlijk bekend dat Spanje 100 miljard leent... ...om de ondergangen van de bankensector te voorkomen. Um, ik neem aan dat ze dat in, in Italië met argus oog volgen, dat nieuws. Ja, zaterdag was hier grote spanning binnen de regeringskringen. Premier Monti heeft erg aangedrongen op steun voor die Spanjaarden. Want de Italianen hebben zoiets van als die Spanjaarden omvallen, dan zijn wij de volgende. Spanje moet gered worden. Spanje wordt gezien als een buffer uh, richting Italië. Uh, en dus vonden ze het heel belangrijk en zijn ze ook heel opgelucht dat Spanje die steun heeft gekregen. Ja, want wat betekent dit dan nu voor Italië? Nou, Italië heeft gewoon een dubbele taak. Monti ziet het als een dubbele taak. Enerzijds moet hij de teugels intern strak houden. Er moet gewoon eh, netjes bezuinigd worden en de plannen moeten worden uitgevoerd... zoals hij die enkele maanden geleden naar buiten heeft gebracht. En het politieke verzet, wat er steeds is tegen die plannen... dat moet onder controle worden gehouden. Maar tegelijkertijd zijn er ook problemen. De belastingopbrengst is in de eerste vier maanden 3,5 miljard lager dan begroot. Dat kan op termijn weer tot btw-verhogingen leiden... waardoor nog meer problemen ontstaan wat betreft die consumptie. En daarnaast is Italië erg alert op het Europese terrein. De komende weken zal Monti zeer actief gaan zijn. Hij gaat naar Duitsland woensdag... Donderdag komt de Franse president hier naar Rome. En Monti heeft eigenlijk twee doelen. Hij wil dat er meer stimulering komt in de infrastructuur... en, uh, en in de communicatie, dat daar geïnvesteerd wordt... en dat dat geld niet meegeteld wordt uh, bij de tekorten voor begrotingstekorten. Dus zeg maar dat als je meer dan boven de 3% schiet... Maar dat je dat geld investeert in bedrijven, dan tellen we dat extra geld niet mee. Dat wil hij. En daarnaast wil hij toch nog altijd die euro-obligaties hebben. Meer garanties dat landen voor elkaar garant gaan staan. Dat Duitsland en Nederland garant staan voor de problemen die er in andere landen zijn. Goed, en dan is de Basmesters in Italië. Dankjewel. Store, a box in New York. Inside a moment, play by and go. It's a soul. was hier wel afgelopen. De Nits, zo, so Bubble Box. Iedere dag duiken we in de sportroutes van een bekende sporter. Vandaag is dat voetballer Ron Vlaar. Zijn carrière begon in het Noord-Hollandse plaatsje Hensbroek. Ons verslaggever Ingrid Koning sprak met zijn eerste coach, Kees Wijten van voetbalclub Apollo 68. Nou, hier is het allemaal begonnen. Hier op het Apollo-complex in Hensbroek. Zullen dus we eens kijken of we de poort open kunnen krijgen. En ja hoor, die gaat open. Dit is het A-veld, ons hoofdveld. Ja, daar, daar speelde die jeugd toen de tijd met Ron eigenlijk al zijn wedstrijden. Al zijn thuis, thuiswedstrijden werden hier gespeeld. F's en eetjes, dat betekent dat ze op halve veldje spelen. En uh, dat is 7 tegen 7. Ja, en uh, toen was al duidelijk te zien dat, uh, dat hij hier een goede voetballer liep. Maar dat hij ooit bij Nederland Nederlands Elftal zou komen of bij Feyenoord, dat hadden we toen nog niet gedacht. Want hoe ging dat? Hij meldde zich aan als vierjarige bij u? Mm, als vijfjarige kwam hij bij ons op de voetbal. En um, zijn ouders hadden gezegd dat hij mocht gaan voetballen. Maar hij moest eerst zijn zwemdiploma halen. Dus uh, Ron heeft zijn best gedaan om zo snel mogelijk zijn zwemdiploma te halen. En toen kwam hij voetballen. En uh, ja, vanaf het begin uh, heeft hij eigenlijk hier uh, geen training of geen wedstrijd uh, gemist. Hij was er altijd. Gek op een bal. En, uh, heel gedreven. Wilde altijd beter worden. Hij wilde leren in elke training. Laten we eens even teruglopen naar het clubhuis. Hij zei het nog niet, het rond Vlaar Clubpaas. Nee, die naam heeft het nog niet gekregen. Maar goed, hij heeft ook nog niet zo hoog gevoetbald. Hè? Hij heeft natuurlijk, Jong Oranje heeft hij gehaald. Er is nu nog één stap, dat is Oranje. En wie weet wat er dan uit voort gaat komen. Nou, laten we eens gaan kijken, want er moet natuurlijk in het clubhuis wel iets terug te vinden zijn van de jeugd van Vlaar. We gaan weer naar binnen. Eens kijken of de koffie ook warm is. Mag dat er ook bij horen? Nou, het ruikt ook als gewoon een echt clubhuis. Beetje muf. <laughs> hij is ook al een tijdje gesloten geweest. We zijn binnen het hart van uh, Apollo 68. En daar zie ik al de eerste fotoboeken liggen op tafel. Eens even kijken. Dit is een jeugdfoto van, van Ron. Die is thuis bij hem genomen. Ik denk dat hij toen zes uh, jaar was. En uh, ja, dit is... Uh... Dit is rond, hè? Voet op de bal. Hij uh, bal, uh, luisterde er ook goed. Hij wilde gewoon graag beter worden. Daar wilde ze profijt van doen. Dus gewoon een fijne jongen? Ja, maar nog steeds. Want hij zegt nog steeds buurman tegen me. Ondanks dat hij in Rotterdam woont. U was dus niet alleen de coach, maar u woonde ook bij hem in de straat. Misschien kunnen we wel even naar zijn huis lopen. Want dat is volgens mij echt. Dat kijkt op het voetbalveld uit. Kijk op het voetbalveld, ja. Ongelooflijk. Zij dus keek heel zijn jeugd al op dit veld uit. Ja, ja, ja dat, is, dat is altijd zo geweest. Ja, en die jongens die kwamen hier altijd te voetballen. En, uh, of het nu trainer was of niet, dan gingen ze zelf wel voetballen. Of, uh, ze bedachten altijd van iets. Kunnen een stukje lopen naar die oude naartoe. buurt? Gaan we naartoe. Dan lopen we nu naar de oude straat toe van Ron Vlaar, waar hij is opgegroeid. Hij heeft de afgelopen jaren nou, te maken gehad met veel blessures. Hoe was het als kind? Als kind was hij eigenlijk nooit geblesseerd. Hij is een sterke jongen. Sterke benen, is goed gebouwd. Je kan het nu ook wel aan hem terugzien. Dat komt overigens wel door wat extra krachttrainingen. Maar het was een goed gebouwde jongen, stevige jongen. Ging altijd goed goede duels aan. Dus raakte ook niet zo gauw geblesseerd. Want dat is vaak een punt ook. Als je een duel niet goed ingaat. ben je heel snel, of kan je heel snel geblesseerd raken. We komen in de straten. En uh, Hensbroek is trots op Rond Vlaar. Want ik zie jij een heuse Rond Ja, we hebben het, uh, het Waterwijdje. Want zo heet deze straat eigenlijk. hebben we omgebouwd tot uh, de Rond en uh, nou, we denken dat hij dat wel verdiend heeft. Hè? Want de kans is natuurlijk heel groot dat hij, uh, dat hij in Oranje gaat voetballen het komende EK. En een uh, basisplaats uh, loont, vind ik. Ja, als vroeger gecoacht? Ja, ik durf dat wel te zeggen. Ik kijk natuurlijk wel een beetje door een roze bril. Maar, uh, maar als ik zie wat hij de laatste wedstrijd heeft gedaan en het vertrouwen wat de bondscoach ook uitstraalt. Dan denk ik dat uh, het zou mij niet verbazen als hij uh, tegen Denemarken verspeelt. Verslaggever Ingrid Koning hoorde je in gesprek dus met de eerste coach van Nederlands elftalspeler Ron Vlaar. Hij stond dus in de basis afgelopen zaterdag. Hij heeft helaas niet geholpen, helaas. Maar misschien door deze reportage slaagt hij erin van Marwijk te overtuigen... om ook woensdag weer Ron Vlaar een basisplaats te geven. Straks om twee uur dient in Amsterdam een kort geding tegen de Telegraaf. Die zaak draait om de tv-gids, die de krant eh, sinds twee weken bij de zaterdagkrant in de brievenbus laat glijden. RTL, de Nederlandse publieke omroep en SBS eisen in een rechtszaak dat de Telegraaf onmiddellijk stopt met die tv-gids. Goedemiddag, Kim Koppenhoven van RTL Nederland. Goedemiddag. Waarom zijn jullie zo boos over die gids? Nou, we zijn vooral hm, heel erg boos over het feit dat de afspraken met ons zijn geschonden. Uh, wij leveren al jaren dag programmagegevens voor, uh, voor de Telegraaf, die ze dan op de dag zelf mogen publiceren. Uh, en daar zijn hele duidelijke afspraken over. En die afspraken zijn geschonden en daar zijn we boos over. Want de afspraak was het mag per dag en niet per week. Uit, precies. Oh ja. Nou Heeft de Tweede Kamer al in april besloten dat de programmagegevens voor iedereen beschikbaar moeten zijn, um, dan zou je zeggen die afspraak is daarmee komen te vervallen. Nee, het is zo bij Nederlandse wet uh, geregeld dat die programmagegevens zijn beschermd. De Tweede Kamer heeft inderdaad een uitspraak gedaan, maar dat geldt alleen voor de publieke omroep. En dat was niet zo dat ze zomaar zouden worden vrijgegeven. Dat is tegen een bepaald tarief. Dus dat is wel met een prijs. Uh, dus is, dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Um, voorlopig zijn die programmagegevens nog steeds beschermd. En is de afspraak zo dat je daarvoor betaalt als je ze niet uh, binnen 24 uur publiceert? Ja, nou kan ik me herinneren dat RTL altijd voorstander was... van het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke omroepen. Nee, nou het is zo dat wij... Uh, Klopt niet? Vinden, wij, wij vinden dat uh, de programmagegevens uh, uh, beschermd moeten zijn... Het vrijgeven staat vandaag ook helemaal niet ter discussie. Ter discussie staat dat de Telegraaf uh, onze gegevens heeft gepubliceerd tegen de afspraken in. Maar zij en zeggen, dat is waar we boos over zijn. Zij zeggen, we zeer ons op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Ja, maar het is zo dat het bij Nederlandse recht nog steeds is geregeld dat die gegevens zijn beschermd. En die gegevens moeten eerst dan bij Nederlandse wet aangepast worden. Of die, die, die wet moet aangepast worden voordat die gegevens ook echt vrijgegeven kunnen worden. Dus dat arrest heeft... Het uh, Nederlandse recht prevaleert eigenlijk boven, uh, boven dat arrest. Ja, Is dat zo? Want uh, ik heb vroeger op school geleerd dat hoe, hoe hoger de, de, de, het orgaan, zeg maar... Dus Europa is hoger dan Nederland, dus het Europese Hof zou dan ook hoger zijn dan uh, Nederlandse rechten. Maar dat is niet zo, zegt u. Of de Nederlandse wet, moet ik zeggen. Nou, dat gaan we sowieso natuurlijk nu voor de rechter uh, laten beslissen. Maar wat wij, willen, uh, wat wij de rechter voorleggen uh, is... de Telegraaf heeft de afspraken met ons geschonden. En uh, ja, dat, dat kunnen wij niet accepteren. We hebben sowieso met alle partijen in de markt afspraken. Het is een dienst. Er zitten hier echt mensen ook letterlijk te schrijven. En er wordt heel veel werk verricht voordat die programmagegevens tot stand komen. Ja. Wij zijn er ook altijd heel flexibel in geweest. We leveren die gegevens aan de Telegraaf ook ruim van tevoren... zodat ze tijd hebben om ze te verwerken. We zijn ook zo ruimhartig geweest om dat niet stop te zetten... omdat we het heel belangrijk vinden dat de lezers van de Telegraaf... in ieder geval op de dag zelf nog die gegevens kunnen... Uh, bekijken. Ja, ja. Maar we zijn wel heel boos over dat je uh, willens en wetens en zonder enig overleg gewoon de afspraken schendt. Ja, waar, u, ja, u heeft een afspraak, dat snap ik, dat ligt natuurlijk gevoelig. Maar stel, u belt elkaar op en u zegt wij spreken af dat het wel mag per week. Wat zou het nadeel voor u zijn? Waarom bent u er tegen? Ja, maar dat is allemaal speculatief. Hadden ze maar gebeld, dan hadden we het er in ieder geval over kunnen hebben. Maar dat is niet gebeurd. Dus, uh, dat is maar lastig er zit iets achter, anders zouden we niet zo boos worden. Nou ja, het, het, ik denk dat als u een afspraak maakt uh, um, uh, met uw plaatselijke bakker... dat het brood uh, 1,30 euro kost en u komt afrekenen ineens kost het 2,30 euro... Um, dat u daar ook boos over bent. Ja. De, de afspraken ja. zijn er niet voor niks. En um, wij vinden als je die afspraken wilt veranderen, dan bel je op en dan ga je met elkaar in gesprek. Maar dan ga je niet uh, willens en wetens uh, je eigen pad kiezen en ervoor zorgen dat uh, nee. ook de andere klanten die wij hebben, die wel netjes betalen, uh, natuurlijk ook uh, worden gedupeerd op deze manier. De Telegraaf die is zo overtuigd van het eigen gelijk dat ze zelfs een claim voorbereiden tegen de staat, omdat er jarenlang ten onrechte zijn betaald voor de omroepgegevens. Wat vindt u daarvan? Ja, ze procederen al heel lang tegen die uh, gegevens. Uh, ja, dat is, dat is hun keus. Uh, daar staan ze natuurlijk vrij in. Wij concentreren ons vooral op vanmiddag, op het kort geding. Ja. En uh, daar zijn wij natuurlijk uh, net zo vol vertrouwen als de telegraaf. Dat zult u begrijpen. <laughs> Oké, okay. het vertrouwen is overal even groot. Kim Koppenhol van RTL, hartelijk dank. Graag gedaan. Als Nederland de finale van het EK haalt, dan reist premier Mark Rutte af naar Kiev. Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag besloten. Het kabinet vindt namelijk dat de situatie van de gevangen gezette... ex-premier Julia Timoshenko aanzienlijk is verbeterd. Maar aanhangers van Timoshenko die plaatsen daar vraagtekens bij. Jeroen de Jager ging in Garkov naar het ziekenhuis waar Timoshenko wordt behandeld. Dit is de omgeving van het spoorwegziekenhuis. Ziekenhuis nummer 5 noemen ze het ook wel. Het ziekenhuis waar uh, Julia Timoshenko uh, gevangen is. Waar ze behandeld wordt nu door Duitse artsen. We hebben nu zicht op het gebouw. Het is een beetje een raar complex hier. Allemaal hoge gebouwen. Oude zooi is het ook. Kunnen we hier misschien door een hek. Hier bij de ingang van het ziekenhuis zitten vijf vrouwen op de stoeprand. Plankje onder hun... Uh, en uh, die hebben spandoeken aan het hek gehangen met allemaal foto's van uh, Timoshenko. En met spandoeken van uh, haar partij. Maar eens even met deze mensen praten. We mu was Welkom hier. Oké, okay. komen jullie hier elke dag, dames? Elke dag. hier Komen jullie inderdaad elke dag. En niet alleen hier uit uh, Kharkov, maar ook uit uh, Donetsk en uit uh, Kiev zijn hier dames. Ze ligt hier in het ziekenhuis. Waar precies? Waar is ze? Ik is ze? Waar There you can see the white grains on the ninth floor. Op de 9e verdieping uh waar ja, uh, tralies ook voor zitten, daar, uh, daar moet ze liggen. Komen hier nou veel journalisten uh, naartoe... nu het Europees kampioenschap gaande is... om te kijken hoe de situatie is? Ja, zijn er zijn nog veel journalisten. Het ja, was van, van ja. CNN ja. News, ja. Uh, Deutsche Welle... en van verschillende landen van Europa. En helpt dat iets aan haar situatie? Heeft dat zin? Uh, is het goed dat het Europees kampioenschap hier gehouden wordt... terwijl Timoshenko... ...daar in het, uh, in het ziekenhuis ligt. Ja, het helpt haar in ieder geval uh, dat die journalisten komen... ...in de zin dat er moral support van uitgaat. Ook het feit dat wij hier als groepje vrouwen hier aanwezig zijn. Er zijn uh, vijf vrouwen die hier aanwezig zijn. Het feit dat zij hier zijn, dat helpt haar ook. Alleen ja, ze kan ons niet zien, want haar ramen zijn geblindeerd. Dus uh, ja, ze heeft er niet heel veel aan. Zal haar situatie veranderen, denkt u, op het moment dat het Europees kampioenschap weer is afgelopen... en wij weer als journalisten allemaal weg zijn. Wij denken niet dat er heel veel zal veranderen. En als er iets verandert, dan zal het in ieder geval in slechte zin veranderen... wanneer alle journalisten weer weg zijn. Is er nog een boodschap die u kwijt wil voor de mensen in Nederland. In Nederland zou er in ieder geval voor kunnen zorgen... dat het bewustzijn over deze zaak verder vergroot wordt. En ze zijn al heel blij dat al die journalisten hier naartoe komen... om in ieder geval deze zaak onder de aandacht te brengen. Als de finale er is, als Nederland ooit in de finale komt... dan komt onze premier hier naartoe, Mark Rutte... Wat zouden ze daarvan vinden? Ze stellen een wedervraag. Ze zeggen hoe zal de premier, hoe zal de Nederlandse premier Mark Rutte zich voelen... als hij direct op die tribune zit naast zijn collega, naast uh, uh, Janukovic, Een man die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de situatie van Timoshenko... en verantwoordelijk is voor de martelingen in dit land. Hoe zal deze premier zich voelen? Jeroen de Jager vanuit uh, Garkov. En zoals elke doordeweekse dag ook vandaag de ham graag... aan het vrouwelijk sportgezicht van Nederland, Diode de Graaf. Dione, waar kijk jij vandaag naar uit? Ik kijk gelukkig heel erg uit naar het tennis. Want dat gaat over een paar minuten beginnen. De finale van Roland Garros. Voor het eerst in, uh, nou, even denken, laatste keer 1973. Dat hij uh, op maandag moest worden gespeeld. Is verband met de regen gisteren. Ja, dus uh, dat gaat gewoon door. En dat zou zomaar nog wel eens een tijdje kunnen duren... Uh, goed geregeld hè, dat het tijdens jouw uren... Ja, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht gisteren wel even... Ik vind het niet zo heel erg <laughs> <Ja>. <laughs> dat hij op maandag wordt uh, doorgespeeld. Want de stand is 2-1 nu? 2-1 in het voordeel van Nadal. Djokovic was weer aan het terugkomen. Onvoorstelbaar knap. Uh, dat je bijna denkt, dit, ga, dit kan nooit meer goed komen En bij Djokovic komt het vaak toch wel goed. Maar hij had even zijn bankje kapot geslagen. Hij was wel redelijk gefrustreerd, <laughs> maar dat heeft geholpen. Kijk. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe ze zo weer op de baan komen. En natuurlijk vanavond... Uh, wil ik heel graag kijken naar uh, Engeland-Frankrijk. Want dat is een, uh, ja, ik ben ontzettend benieuwd... omdat ze natuurlijk tijdens het wereldkampioenschap... allebei enorm zijn tegengevallen. Uh, Frankrijk twee jaar geleden was één grote oh ja. puinhoop in het team. Ruzie, yeah. Alleen maar ruzie. Alleen maar ruzie. Dominic, de bondscoach, yeah. is er ook niet meer. Het is nu Laurent Blanc. Uh, bij Engeland gaat het nu niet zo heel erg soepel. We hadden dit jaar een uh, de... Ja, nou, die waren twee jaar geleden ook niet goed. Dus die moeten echt iets gaan laten zien. Er zitten heel veel jonge jongens bij. Dus ik ben heel erg benieuwd. Want van wie verwacht je het meest? Frankrijk draaide lekker ja, de afgelopen tijd. ik verwacht tijd. het meest van Frankrijk. Sterker nog, Frankrijk heeft gewoon 21 wedstrijden achter elkaar niet verloren. Oké. Okay. Dus uh, ik verwacht heel veel van Frankrijk. Ik ja. zag wat Engelse supporters op tv en die zeiden dat er, geloof ik, in de historie van alle WK's en WK's nog nooit zo weinig vertrouwen in hun team hadden ja, gehad. Ja, en misschien, en dat werkt bij ons vaak ook zo, dat werkt dat eigenlijk goed? Nou. Ja, ja, dat ze dan getergd worden. Hè? En dan ineens dat bedoel ik. Volks... Wayne Rooney is er niet bij. Hè? Die mag de eerste, Die twee ja. Ah, ja. de eerste twee wedstrijden niet spelen. Dus... En Frankrijk heeft een droom voor Roede. Met Malouda, Ribéry, ja. Ja. Benzema. Benzema, ja, dat Oeh. moet het worden. Maar heel veel jonge jongens zo. Oké. ben zo benieuwd. Wij kijken er met jou naar uit. Ja. Want ligt voor de televisie vanavond. Of ga je dan in de kroeg kijken? Nee, thuis. Ik wil, ik wil het oh. zien en horen. Ja, precies. Ik moet er helemaal in zitten. Oh, met een lekker glaasje bier. Ja, erbij. dat, ja, dan, weer dat wel. dan weer wel. Zometeen Dione, de Graaf en Jurgen van den Berg natuurlijk niet te vergeten. Die is hier buiten warm rondjes aan het lopen, zich warm aan het lopen. De Radio 1 Sportzomer gaat gewoon door de hele dag. Tot vanavond 10 uur. Elf en Thijs en ik, elf uur. Precies. We zijn er morgenochtend weer. Tot dan. Oranje op EK Voetbal. En dan gaat Van Persie scoren. Nee, oh, oh, oh. Dit is een duizend procent kans. En, en, en. 1-0 Denemarken. de Verenigde Robben, gaan schieten? Gaan we scoren, Robben. de oh, oh. Robbe kan geweldig schieten. Schieten, die schieten. Oh. En dan komt die bal. heet, ik ah, ga ermee erover. Van Persie doet die bal. Heel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 Dit is Radio 1.